De NOS Journaal. De rechtbank in Utrecht heeft een 21-jarige man tot 20 jaar spoker moord. De rechtbank acht bewezen dat hij een 19-jarige man vorig jaar na een pokeravond heeft ontvoerd en vermoord. Het lichaam van het slachtoffer werd gevonden langs de A27 bij Hollandse Rading en was op het hoofd geschoten. De straf van 20 jaar cel is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Of de man in hoog beroep gaat is nog niet bekend. De marechaussee heeft Schiphol een verdachte aangehouden na de bommelding. Zijn identiteit is nog niet bekend. Het is niet duidelijk of er een bom is gevonden. De vertrekhalen 1 en 2 zijn nog niet vrijgegeven omdat de nog onderzoek doet. Oogtuigen zeggen dat het zou gaan om een man die wat had gegeten op het terras. De man weigerde te betalen en zou zichzelf daarna hebben opgesloten in de wc. Passagiers kunnen Schiphol nu bereiken via Terminal 3, maar veel vluchten zijn al vertraagd. In India is een Israëlische vrouw gewond geraakt bij een bomaanslag op de auto van de ambassadeur. Heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël bekendgemaakt. Het is niet bekend of de ambassadeur in de auto zat. De diplomatenauto auto explodeerde vlak bij de Israëlische ambassade in de hoofdstad Nieuw-Delhi. Hoe de gewonde vrouw eraan toe is, is niet bekendgemaakt. Ook bij de Israëlische ambassade in Georgië was een incident. Daar werd een granaat gevonden onder de auto van een Israëlische diplomaat. De granaat is onschadelijk gemaakt. De gemalen in Friesland worden weer aangezet. Het waterschap Friesland zegt dat het dooi kan leiden tot hogere waterstanden in de polders. En daarom is besloten de gemalen stapsgewijs weer in bedrijf te nemen. In Friesland wordt ook het vaarverbod opgeheven om de doorgaande vaarroutes begaanbaar te maken. Worden ijsbrekers ingezet. Ook in Groningen worden gemalen weer aangezet. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt er wat regen of motregen. Vanuit het noordwesten een regengebied En in het zuidoosten kan er dan natte sneeuw vallen. Middagtemperatuur komt uit tussen de plus 3 in Limburg en plus 6 in Op de Wadden. Dit was het NOS Show. Dit is John Sohoka van de ANBB. In de randstad staan files op de A12. in utrecht bij Driebergen nog 5 kilometer. Iets verderop is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Maar inmiddels zijn alle rijstroken weer open. Op de A13 richting Rotterdam staat klein polderplein, 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20 bij Rotterdam Centrum richting Gouda. Daar staat 3 kilometer. En daar zijn twee rijstokken dicht. Op de A27 Almere naar Utrecht. Bij Bilthoven nog 6 kilometer na een ongeluk. Daar is de rijstok dicht. Verkeerendrechtje verkeer in de regio Almere kan het beste bij knoopend EMS omrijden via Amersfoort over de A1 en de A28. Tot zover de verkeersinformatie.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 Houd een de dames voor u hebben het alvast gezwaar, dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. Toen ik het origineel nog had Het gouden goud maakt kwijt Dit Het kan geen kwaad, dit is mijn hart, mijn houten hart, de dames voor u hebben het al verswaard. dus wees maar lief, het kan geen kwaad. Your spirit breaks the shadows into a million pieces Van Z Antwoord ook op tv. V Z M op kanaal 45, 45. Wat is Sens en Sharing dit one en only line in en just an.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 Set your body free Leave your situations at the door So when you step inside, jump on the floor Get your body bumping. I told you, leave your situations at the door. So grab somebody and get your.